Morgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Dikke kans dat je straks weer meer betaalt aan de pomp. Dat komt doordat 1 euro nu ongeveer net zoveel waard is als 1 dollar. Dat is voor het eerst sinds 20 jaar. En dat is onhandig, want olie, waarvan benzine wordt gemaakt, wordt afgerekend in dollars. En dat merk jij dus straks weer aan de pomp. Je gaat het trouwens niet alleen merken aan brandstof. Ook als je op vakantie bent in Amerika moet je meer betalen. Als je nu dit, deze zomer naar Amerika een rondreis gaat maken, dan ben je 15 procent Duurder uit dan een jaar geleden. Dus dat is echt een nadeel. Amerikanen, andersom, die lachen zich rot, want ja, die kunnen veel meer kopen dan een jaar geleden. 15% procent meer. Dus want zoveel is die waarde veranderd het afgelopen jaar. Ja, je hoorde verslaggever Nick Wouters: onder meer door de rente en de onzekerheid over het gas is de waarde van de euro gedaald. Goed nieuws voor bruidsparen in Israël die niet voor de rabbijn, imam of priester willen trouwen. De rechter heeft besloten dat huwelijken via een videoverbinding voortaan ook worden erkend. Door corona kon je op deze manier in het buitenland trouwen en nu houden ze het dus zo. Vooral Israëlische LHBTI'ers en mensen die niets met het geloof hebben geven vaak in het buitenland het jaarwoord aan elkaar. Een grote brand in Amsterdam vorige week is waarschijnlijk veroorzaakt doordat batterijen die waren verkeerd waren weggegooid. Het bedrijf waar de brand was, Recycled Metaal. Het is volgens het bedrijf gevaarlijk als daar verkeerde soort batterijen bij komen. Door de brand waren boven heel Amsterdam dikke rookwolken te zien. En de Britse pers raakt niet uitgepraat over de galavoorstelling van de Engelse voetbalvrouwen. Gisteren bliezen ze op het EK-voetbal. Noorwegen omver. Het werd 8-0, de grootste uitslag ooit op een EK. De krant The Guardian noemt het een oogverblindende wedstrijd. Een van de grote sterren was Beth Matt. Ze scoorde een hat-trick en kreeg van veel Britse kranten een 10. Zelf kon ze het na afloop ook niet geloven. Ja, yeah, ik denk dat we were in just as much shock as you guys. Um, I mean, some games things go allemaal leuk drie doelpunten, maar vooral de credits naar het team, zegt ze dus. Engeland staat door de zegen in de kwartfinale. Het weer lekker zonnig en een warm dagje vandaag. Er staat niet veel wind. In het noordwesten wordt het 25 graden. In het binnenland kan de temperatuur oplopen tot 31. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 I've died tonight, and I feel like I'm being eaten by a thousand million shivering, furry hoes And I know that in the morning I will wake up in a shivering. Ja. Oh nee, je staat open hoor. Ja, nee, je mag maar, het wel zeggen op de radio. Hij, hij, wat hebben we dan? Hij staat nog steeds erg hard. Een, oh, een klein, eh, een klein stukje op, uh, ja. terug. Want anders ja, gaat Hans lopen piepen. Ja, hij ja, kan lopen. goed. lopen. Ja, ja, Hans ja, piep we piept we nooit goed. hoor. De, nee, normaal gesproken ja, ja, ja. piept hij nooit. Want. Maar luister, ik, ik wil wel eens weten wat jullie hiervan vinden. Van dit? Je hebt een, nee, nee, nee, heel wat anders. Heel wat anders. Oh. We gaan even naar Amerika. Daar heb je die uh, fast lanes. Dus dat, is een, dat is een speciale rijbaan voor auto's. Ja. Waar je met twee mensen of meer... Ja, kapelstrook uh, uh, ja, ka ja, ja. heb je in, in Nederland. Uh, ja, die had je natuurlijk hier ook, maar het is wel uh, meer nu in, in Amerika dat je die vast lens hebt. Nou, is er een vrouw die heeft een bekeuring gekregen, want ze reed er eentje. Ja. Maar met een dikke buik. Dus dat ja. zij ze zegt van nee, ik, uh, ik rij helemaal niet in mijn eentje, we rijden met z'n twee, want ik heb hier nog één in mijn buik zitten. En volgens de abortuswetgeving in Amerika is een. Uh, vrucht van uh, boven de... Uh, levensvatbaar. 25, uh, ja. levensvatbaar. En dat, is dus een, <laughs> dat is dus een persoon. Ja. Zij zei, nou, ik betaal hem niet, want dan rij je met z'n tweeën. Wat, wat vinden jullie daarvan? Zij heeft wel die bekeuring gekregen trouwens, maar ze vecht hem aan. Wat zou jij als rechter doen, Frank? Nou, ik denk dat als je de, de, de, het kenmerkende van die wet in oogenschouw neemt... Uh -huh dan is het het aantal personen... wat zich in een auto mag bevinden... In, met andere woorden, dat plaats inneemt. Ja, de plaats dus inneemt. Dus de plaats ja, ja, ja. in een ander voertuig uitspaart. Ja, maar als dat dan niet in de wet staat? Ik bedoel, nou ja, dan, ik, ik, zou dan het het ook aanvechten. ik zou het ook aanvechten. Ja, alleen al is, is het voor de helft. Het is wel leuk gewoon, om ja. dat aan te vechten. Tuurlijk. Ja. Ik geef die vrouw ook wel een beetje gelijk. Ja, nee, absoluut. Want ze reed niet alleen. Nee, ze had, een, ze had een inzittende. Ze had een inzittende. Dus, uh, een onzichtbare inzittende. Onzichtbare inzittende. <laughs> ja, er werd verder niet vermeld of die vrouw ook met de elektrische auto reed. Uh, dat weet ik niet. Nee. Heb je die in Amerika? Is dat toch alleen maar daar? Nee, nou, dat maakt ook een aardige opmars. Ja? Alleen, uh, dus ja, steeds meer mensen zijn niet echt 100% overtuigd van elektrisch rijden. Want, uh, kijk, die huidige lithiumbatterijen die daarvoor nodig zijn... Ja. de Tesla's en al die andere gedrochten op de weg... Nou, die zijn dus niet de oplossing. Er is gewoon te weinig lithium in de wereld... om anderhalf miljard auto's en vrachtwagens van lithiumbatterijen te voorzien. Mm. Dat is een probleem. Dus ongeveer 14 miljoen ton lithium op het op land. Dus in, onder de zeebodem is niet bekend. En een autobatterij heeft tussen de 10 tot 50 kilo lithium nodig. Dus per, nou? per, per auto? auto ja, daarom zijn die krengen zo zwaar. Uh. Dus het verschilt he, per technologie dan. He. Afhankelijk ook van de grootte van de capaciteit van de batterij. Dus er kunnen maximaal 280 miljoen tot anderhalf miljard okay. auto's gemaakt worden die elektrisch oh. rijden. Uh. Alleen dat is weer een probleem, want het duurt zeker 50 jaar voordat dat... Uh, al dat lithium kan zijn gewonnen. Ja, dus, ja. Uh, niet te geloven. Zeg. Ik denk dat uh, met waterstof een behoorlijke inhaalslag gemaakt zou kunnen worden... al is het, uh, het volume, het, het probleem uh. van het uh, fabriceren en het opslaan... is een probleem met waterstof. Ja, ja. En waterstof is dan ronduit een, een slechte energiedrager. Dus, dat is nog wel even dus wij hebben nu problemen met het gas uh, in de toestanden. En over vijf jaar krijg je een soort lithiumoorlog. Nou, ik denk dat dat al uh, niet zo'n een lithiumoorlog als wel uh, elektriciteitsproblemen. Ja, ja. Dat duurt geen 50 jaar, dat is over 10 jaar is dat al aan de orde. Sterker nog, je leest het nu al. Ja, maar zullen ze tegen die tijd niet uh, alles op waterstof hebben of van nou, andere. Dames... Jal is ja, bezig ja, ja. om alles op ja, waterstof te ja? Tweede maasvlak daar gaan ja. is een gigantische. Ja, een waterstof. watersport. Dat de een kleine watersportauto. Ja, ja nou, altijd leuk. Natuurlijk. Ja. <laughs> nee, het dus is het uh, huppakee Maar uh, als ik, uh, dat is wel grappig, met mijn uh, buikje die iets meer uh, geluid produceert. Zeker niet ASO, dat ik dat bij zeg. geen Dan de gemiddelde de auto. auto, nee. Dan uh, zie ik al <tus> die gezichten op die terrassen in de dat Vind ik dan toch ja, goed wel leuk. leuk. Ja, van, uh, kijk, dat is een mooi geluid. Zoals ja, het bedoeld ja. is. En, uh, dat en een, is een mooie auto, dus Ze kijken zo ja naar. Ja. Dus je zie hem wel eens in de straat parkeren... en dan uh, stoppen mensen toch bij je auto, hè gaan ja, ze maken rustig bekijken. en zo. En ja, en ja, zo. ja, hartstikke leuk, ja. hoor. Ja, is nog ja. grappig. Ja, want als we met de Kerelek naar de Dordogne gingen... dan uh, werden we onderweg gingen ook mensen uit de ramen en zo. Ja? Met, uh, Duimpje omhoog? Jij... Ja, en in België en Frankrijk worden motorrijtuigenbelasting geheven... naar het aantal cc's wat een motor heeft. Oh ja? Oh. Als je dan vertelt dat er 7500 cc in zit of, of 7000 cc... dan zijn ze helemaal uh, flabbergasted. Een oh, oké. Okay. 7000 ja. cc? 7 liter baguette. Mijn witte is 7500 cc. <laughs> en uh, nou. heb jij ook een blauwe? Ik heb ook een blauwe. Ja, die ja. had ik afgelopen zaterdag Ja, Die, die is maar 7000 cc. Ja, mooi. Ook. mooi. Ja. Ja. Is, wat ja, is, is dat dan, wat. die blauwe? Dat ja, is een is, Buick. Dat is een Buick. Ja. En, en je die witte ook... is een Impala? Hè? Nee, een Fortje, een Mercury, ja. oh, Mercury. Over uh, auto's gesproken, de Eiffeltoren zit vol roesten. Ja. En moet ja. helemaal uh, worden gerepareerd met het oog op de Olympische Spelen van 2024. Nou, mooi zo. En moet hij een schilderbeurs krijgen? Ja. Van, maar dit kost 60 miljoen euro. Meen je dat, ja? Ja, de 324 meter hoge gesmeet toren is gebouwd door Gustave IJssel aan het einde van de 19e eeuw. De toren is een van de best bezochte toeristische trekpleisters ter wereld. Wist je dat? Nee, ja, ja. dat geloof ik graag. 60 ja, ja, miljoen ja, ja, ja. mensen gaan er elk jaar naartoe. Ja, dat, dat is niet normaal, hè? En ben jij er wel eens op geweest? Uh, halverwege, niet helemaal tot boven, maar er was toen iets aan de hand waardoor we niet verder konden. Oké, okay, wordt waarschijnlijk geschilderd, want dit is, uh, dit moet voor de twintigste keer al. Maar ja, dan gebruiken, ja, ja. gebruiken ze geen hele goedkope verf van. Nee, de waarschijnlijk toren, niet. De, de, Deskundigen vinden dat 30% van de toren moet ontdaan worden van alle verf die er nu op zit. Dat is ook de, de enige manier. <coughs> ja. De enige manier. En daarna moeten er twee nieuwe verflagen worden aangebracht. Maar ze moeten hem eerst even scheuren. Jij had het over uh, trekpleisters, uh, Ger. Trekpleisters, dus ik heb er helemaal niet over. Nee, trekpleister, trek, trek, dat de, de Eifeldoren een trekpleister is. Oh, oh. Ja, maar goed, oh. dat zeg jij. Oh. Nou ja, ja. In, in Nijmegen hebben ze daar ook last van, van een bepaalde soort van trekpleisters. Maar dat is toch iets heel anders. De, Nijmegen heeft een probleem met strandjuiners. Wat zijn dat? Het zijn naakte mannen die uh, schijnbaar in een stuk zand aan de rivier zichzelf lopen te bevredigen. En die hebben een uh, wijkagent behoorlijk tot wanhoop gedreven. Maar ja, uh, de wijkagent heeft die meldingen wel gekregen. Maar hij kan, uh, met een uh, melding van een naakte man daar kan hij inderdaad heel weinig mee. En het is een erg onbevredigende uitkomst van dit hele verhaal. Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Het nou, is ook een ja. niet eenvoudig. Een board -speling, board -speling geeft, ja, nee, Dat is dus ook is een niet eenvoudig een een e e e om zo'n uh, leuning te bekeuren ja, nee, natuurlijk. Nee, nee. Mooi bruggetje hoor, een Mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Ja. Ja, ja, ja, ja. Zullen we een drankje doen? Ja. <laughs> een drankje. <laughs> of zullen we een plaatje draaien? Nou, een strandjuiner uh, drankje tegenwoordig. Ah, ik ja, ja, zit hem dus open, gekke ik, ik heb hem al een keer gedraaid hoor. Ja, een hele tijd geleden. Ik vind het zo'n mooie plaat, dus dan doe je dat nog een keer. Oh, George. Ja, George zelf. George. Sa samen met eh. Uh, Paul. Oh, ja, die, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Let me tell you a secret.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 Goed nummer, hè? Ja, lekker uh, nummer. Ja, ja. Uh, Echt, uh, sowieso uh, leuk omdat Paul McCartney hierop te horen is. Nou, oh, ik, oh, ik is vind a het a leuk omdat het nummer zo leuk is. Okay. Maar uh, Jaap, heb jij al opgegeven? Voor wat? Nou, er, er is dus een, uh, een castinggroep en die maken een nieuwe documentaire. Oh? En die is uh, voor die documentaire op zoek naar mensen met een grote leuning. <lacht> Ach, en de nieuwe show, getiteld Too Large for Love... plaatste dus een advertentie op de, de castingwebsite Lost in TV... op zoek naar deelnemers ouder dan 18 jaar... van elke seksualiteit of etniciteit mm -hmm. de advertentie luidt derhalve. Mm -hmm. Uit een recent onderzoek bleek dat bijna de helft van de mannelijke bevolking... wenste dat ze een grotere penis hadden. Dus een grotere penis, een beter leven, toch? Nou, niet altijd. Een gloednieuwe documentaire is om de verborgen problemen van het leven... met een zeer grote penis te bespreken. Ja, want hij kan ook te groot worden, Jaap, of zijn. Dus uh, ik zit er net een stuk over te lezen. Dus hoe het alle aspecten van het leven beïnvloedt... inclusief je seksleven en welke hulp is er voor mensen in nood. Dus de nood bestaat dan in dit geval uit de te grote leuning. Ja, juist. We dus, het, en als ja. de noot het hoofd heeft, je dus nog opgeven misschien. Ja, uh, nou ja. Maar goed. Uh, ik denk dat ze dat konukootje van mij niet nodig hebben. Het is maar de helft van de bevolking uh, ter wereld... die daar last van heeft. He. Ja. Van een te grote mannen. leuning? Nou, nou, ik, heb alleen al alleen klacht, dus. ik heb er nooit klachten over gekregen. Ik heb er leuke dingen meedoen, meegedaan al. Dus ik, ik maak me geen zorgen. Ja, ik kan je auto mee openen. Die uh, voor ja. mij is maar aan één kant gebruikt. <laughs> <laughs> ik zit er... Ik zit er, <laughs> <laughs> altijd, altijd binnen <laughs> ja. Ik zit ineens <laughs> te denken aan Hans', aan Hans een sportbericht... over die uh, Japanners en die Amerikanen... die daar, daar uh, met, uh, aan het inslaan waren. Ja. Hoe ja. hebben ze... Hebben ze dat dan gedaan met een slaghout of zo? Uh, nou, uh, met zo'n groot ding ik, dan? Ik denk, uh, uh, nou ja, uh, jij zegt het, uh, ik durf het bijna niet te zeggen, maar misschien wel met zo'n... Uh, ja, dat bedoel to, ik. Too large uh, for love uh, ding. Ja, ja dat ja. denk ja. ik ook. Ja. <laughs> Je weet het niet. Hey, jongens, jullie kennen dat deuntje van, uh, van uh, de James Bond films, hè? Ja. Hoe gaat het ook Daar is een hele discussie over geweest wie dat nou eigenlijk gemaakt had. En um, de componist van die melodie is eigenlijk uh, Monty Norman. Monty en die is net, net een paar dagen geleden, op 94-jarige leeftijd, ah. is die ont ontvallen. Ah. Die man nou ja, is hartstikke lullig natuurlijk. Hij schreef de muziek voor de eerste Bondfilm, Dr. No, eigenlijk ja? 62. En uh, de producenten voor waren er niet helemaal tevreden over. Dus die hebben er iemand anders aan laten kijken. Dat was ene John Barry. Ja. En die heeft lange tijd gegolden als de componist van de bondherkennismelodie. En hij is overleden in 2011. Maar die, die uh, Monty Norman is er nooit, natuurlijk nooit mee eens geweest. Hij zei, nou ik heb het, ik heb het gemaakt. Ja. En uh, de Sunday Times heeft toen eind, nee, het was eind vorige eeuw, dus uh, zeg maar 98, hebben ze daar een stuk over gemaakt. En zij schreven de, de bondmuziek aan Barry hier toe, die Barry Norman. Nee, sorry, die Barry, uh, John, John Barry, Barry. Ja. <laughs> En uh, die, hij is toen naar de rechter gestapt en uiteindelijk heeft hij, hij het gewonnen, dus hij. Oh ja hij is toch wel uh, blij ingeslapen, zeg maar. Dat hij gezien wordt als de... Laten we het oor. Ja, ja, laten oh, worden, we ja. Oh nee, ja. Dan zit ik eerst uh, weer met een stuk reclame. Dat ja. vind ik altijd weer zo nou, heel dat vervelend jammer, van dat ja. jij buis. Uh, ja, de, de video wordt afgespeeld na de advertentie. Heeft ZFM ja. geen... Uh, uh, nou ja, we hebben ja, wel... Uh, ik weet niet of er zo'n zo'n adblocker is, maar... Nou, adblogger, die moet gewoon iets meer... Hier wordt wat over gezegd. Je moet een Amerikaanse. iets meer over voor Oud. betalen bij, bij... Zoiets dus. Ja, komt-ie, hè? Ja, ja. Dit. Oh, die, ja, ja. Nee, dit is een ander. Dit is een ander? Ja. Dit is mij... weer een ander, maar goed... Ja, uh, dat is een ander. Maar jij ja. ja. kent hem wel, hè? Die, uh, ja. toch een ja, die bepaalde naam, ik hè maar die, ja. uh, die, uh, die, uh, die kan ik niet vinden. Het even heet even de, de, de, de Gun Barrel Sequence. Oh, heet dat zo? Ja, Gun, gun, gun barrel, barrel Sequence. sequence. Ja. Nou, eens dus even zoeken. Nou ja, goed, niet zo heel belangrijk. Want de laatste James Bond-film is natuurlijk net een half jaar geleden uitgekomen. Heb jij hem gezien? Ik heb hem gezien, ja. Wat vond je ervan? Ik vond hem wel aardig. Het einde was een beetje... Ja, het is een beetje James Bond-onwaardig, vind ik. Ja, maar er komt misschien een nieuwe, andere James Bond dan. Ja, dus een opvolger. Heb jij hem ook gezien? Ik vond hem wel een aardig film, moet ik zeggen. Ik vond hem op zich heel... Ja, ik hou wel van een Bond-film. Ja, ik zeker. En... Is ja, dit is hem. Is ja. Dit is hem ja. ja, dit is hem. He. Ja, Juist. Is Juist. heel goed, ja. Lekker muziek hier, hoor, toch? Ja, waanzinnig. Iedereen weet ter wereld ja. weet waarover het gaat. Ja. Dit. Ja. Ja. toch? Dat is toch mooi? Zo'n melodietje die je kunnen schrijven. Wat, uh, wat wereldberoemd is geworden. En dat, is, dat is wel leuk, natuurlijk. Hè. Dit is Dr. No. Dr. No. Komt hij aan? Oké. Okay. Ja. Hebben we het over 1962, ja. dames en heren? Warzinnig, dat is dus 15 jaar geleden, hè? Goedemorgen, ik ben Dr. No, ben ja, Wat is uw naam? <laughs> Mijn naam is had, Dr. No. U had gebeld? <laughs> u, had gebeld. <laughs> nee, u had gebeld. Ik zei 65 jaar geleden. Ja, dat dus ja, eerst van Pipo, toen tot de tijd heette ook No, No, No, No. Ja, No, No, No. no. Maar ja. het was Dr. No, No, No, No. Ja, No, No, No, No. Ja. <laughs> No, maak ben no. Het eens dat je dacht, no, doctor, key, no, no, no, no, no, no. Ja, Ik denk dat uh, Toto Mocking uh, in dienst had. Uh, ja, denk ik denk ik zo het zo ook wel. Ik het wel. Het zeker. Nou, ja. zeker. Zo, zo heb je het opeens over James Bond zeggen, ongesteld. Ja, ja, ja, ja maar ja. Hebben ja we dus, uh, hebben we nog andere leuke dingen, jongens. Ja, ik ben, ik uh, oh? zit hier een beetje te kijken, maar... Uh, hebben we hebben andere, andere leuke ja, dingen. Ja, natuurlijk ja. zijn er andere leuke dingen. natuurlijk. Uh, ja, laten we het dus over de, de Hot Dog Eating Contest uh, Ach, hebben. He, nou, he, dat nou, sluit ja, mooi aan op dat broodje bokworst. Ja, ja daar was er weer eentje in. Uh, uiteraard, de Verenigde Staten. In de Dogs, Verenigde Staten. En hij, uh, Joey Chestnut van 1938, die won voor de 15e keer al. Zo. En uh, hij moest alleen in 2015. Uh, uh, moest iemand voor zich dulden. En dit jaar uh, had hij wel een aardig resultaat. Uh, hoeveel hot dogs? Uh, eventjes binnen uh, no time. 63 hot dogs. Oh, binnen hoe lang? Uh, ja, dat is uh, binnen 10 minuten. Nee joh. Ja. ja Hè? Maar, maar we, weet jij dat? Ja. Wat, wat gebeurt er dan als die gasten dat op hebben? Steek ze dan de vinger in hun keel Dan hebben op. ze geen uh, honger meer denk ik. Ja, dat ik weet weet het, niet. Dat, dat, Ik denk dat je daar een punt hebt. Ze ja. <laughs> dus gaan ook niet meer naar de bokken door. Nee. <laughs> Even een beetje. Maar dan, dan moet je dus. Uh, want dat kun, kun je niet. Uh, je lichaam. Uh, ja nee, nee het, het, het zal niet zon goed zon zon. zijn voor je lichaam denk ik denk ik je enorm moet dus de vinger in de keel denk ik, denk, ik, denk, ik, denk, ik, denk, ik ja je kan in één keer een hele Sphinx vullen in 2020 had hij zo'n 75 op trouw geen berichtje geen berichtje een hele gekrakeleerd zwinkje in hersen hij in 2020 had hij er 75 erop oh, <laughs> niet te geloven dan had hij gezegd van ik zit nog niet helemaal vol <laughs> het is zaak om te zorgen dat ik volgend jaar in betere vorm ben. Dat zijn slechte goed, klanten voor een all-you-can-eat-restaurant. Ja, ja dat, dat, dat lijkt me. Op. Nou ja, dat verhaal over dat all-you-can-eat-restaurant... dat uh, hebben de, de draaiertjes nog eens een keer uitgeprobeerd, uh, weet je het nog? Volant dat om, verhaal wat, uh, wat Tino wel eens meerdere malen heeft verteld. Ja, ja, ja, dat ja, ze dus uh, ja, ja, ja. onbeperkt, uh, nou, toen was alles op... en <laughs> toen wilden ze nog meer... <laughs> En die chef koken hey, zei, we hebben niet meer... wat heb je daar nog wel? Nou ja, dat en dat en dat. Nou, gooit ja, het maar op. Zullen ja. we de... <laughs> dus, ja, dus dus van dat soort figuren... in je restaurant hebben zitten, denk ik. Ah, ik ken het verhaal ja, ja, van top. dikke Jaap. Oh, dikke Jaap. Oh, uh, ja, ja, ja, ja. ja, dikke Jaap. Hey. Ja, jaap Willem. Die heeft bij het toenmalige restaurant... Stokpaardje heet dat, geloof ik. In Haarlem hebben ze ook zo'n act opgevoerd. En na twee weken was hij dichtgegeten. GELACH Weet je, namens niet een glas melk, nee een heel pak. Het was ook met een paar ja, ja, minuten weg. Ja, ja. ja echt? En de ja? uh, uitsmijters bleven maar doorkomen. En alles, oh, dus het, als het ging kon. er helemaal kapot. Ja, ja. <laughs> ja nou ja, goed, dat, je moet, dat moet je niet op je gevel zetten. dan no, nee, nee, dus een olie ook niet. Nee, dat is een waagstuk nee. tegenwoordig, ja. Gewoon een waagstuk. Ja, maar ja? ja? ja? ja? ja? moet het een het voor een stukje muziek ja dan? Ja, ja, ja nou, dat lijkt, lijkt me, me toch? Perfect. Ach, wat weer een schrikje. Ja, ja ik uh, bedoel er niet. Nee nee, nee, nee, nee. We hadden nee. net Paul McCartney. Nee, Nee, dit is nou weer anders. <laughs> oh, ja, ja, ja, ja. The first thing that I'd like to do Is to save every day Till eternity passes away Just to spend them with you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 around enough to know that you're the one I want to go through time with If I had a box just for wishes And dreams that had never come true. The box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know. Go through time En Jim Groci Ja, misschien ja. En hij is overleden door een uh, vliegtuigongeluk Ja, ja nou hij is niet de enige, hè Nee, bij nee, Buddy Holly ook. Nee. Uh, hoe maar, hoe maar, uh, ja, zijn, John Denver is er, zijn de in een vliegtuig. Richie Valens zat uh, bij Buddy Holly in het vliegtuig, ja. ook van Nou, Buddy Holly zat bij uh, Richie Valens. Oh, was het dan? Nou, bij Buddy Holly was het uh, bekend, toch? Of ja, ja. ja. Zeker. Uh, Graham Hill, maar dat was geen muzikus. <laughs> ja. Hij is een helikopter, hè? Uh, was het een helikopter, weet je? Ja, ja was een okay. chopper. Maar ja, het was al een vliegongeluk. Top, top. Dat was een vliegongeluk. Uh, uh, Sprengen. Uh, Sprengen. Bryant ook, is ook met een helikopter van ongeluk. Ja, ah, Zeker die formule 1 gasten die, die op ja. een andere manier ja. komen te overlijden. Zo'n zo, zo Schumacher, dat is toch zijn ja. nee. En uh, ja. wat dacht je van Didier Pironi? Ja. Om maar even wat te noemen. Wat heeft die gedaan? Die was bij een powerboat race, uh, om het leven oh, gekomen. Ja. Oh race. ja, een powerboat race. Kijk, in Suriname hebben we Buddy Tolly. Buddy Tolly, ja. En Rotti Stewart. Die heeft <laughs> ook <Harry> nog Payne <laughs> Stewart. Dus Pain <laughs> een golfer. Yeah. Payne Stewart. En, Pain en, Stewart uh, ja, ja uh, maar dat vliegtuigje, dat, uh, dat vloog zo hoog. Op een gegeven moment was er helemaal geen lucht meer. Zo. En dat ja, zijn dat allemaal, uh, allemaal dood. Een mannetje gezet of zo. Nee joh. Ja. ja. Onder wie die? Die uh, Payne Stewart. Ja. Oh ja? Goeie golven was dat toen. Ja. Ja, absoluut. Maar ja goed, het gebeurt allemaal. En, uh, Poep gebeurt. Het blijft Zip, ja. gewoon gevaar. Nou, gevaarlijk wil ik niet zeggen. Maar het kan gebeuren bij, bij uh, onze vliegjongens uh, natuurlijk. Nou, ik, uh, ja, ik werd ooit een keer gevraagd op mijn werk toen nog... om mee te gaan uh, naar Moskou. Om een uh, lading... Uh, op metaal op mm -hmm. en, uh, Met Airflot? Nee, dat oh. waren we altijd uh, Kalim, van, die, van die legerkisten. Natuurlijk. Oh, legerkisten. Ja, ja. Uh, maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan, mijn collega wel. En toen uh -huh. hij de verhalen vertelde bij aankomst in Amsterdam, was ik heel blij dat ik niet was meegaan. Ik zag hem natuurlijk ook wel aankomen. Uh -huh. Want die Rusten die vlogen met, die mogen nu niet meer op Schiphol komen. Met uh, kisten waar de dextron uit de Vleugels zeker, de dus hydraulische oh, ja. vloeistof. En de canvas door de banden kwam. En, maar die vertelde ook dat ze op een gegeven moment... Uh, alleen het voorste gedeelte was drukcabine. Hm. En dan had je een eerste officier, een tweede officier, een BWK en een uh, navigator. En die zat daar met een half rendier aan en een stapel oude kranten voor zijn neus. En zo'n oude geschutskoepel. Ja. En die moest dan onderweg een beetje de weg beetje, beetje Maar op een gegeven moment uh, begon het een beetje naar brandstof te stinken. Dus toen moesten ze een andere hoogte aanvragen. En precies om die Aha. reden dat alleen het voorstel drukcabine was en de vrachtruimte niet. Ja. Ja, ja, ja, ja. Om het vrachtdeurtje te kunnen openen. En toen uh, was er in het ruim... was er een, een, een brandstofleiding... die was ooit beschadigd. Dan hadden ze verbonden met zo'n autoradiateurslang. Met twee slangenklemmen. En in de ene was ze gaan lekken. Dus oh ja. die kerosine die zeker over ja. die oh. kist heen. alles was spekglad bij aankomst op schip. Dus uh, toen werd het even aangedraaid... en toen vroegen ze weer een andere hoogte aan... en toen gingen ze weer op een gegeven moment... Okay. Ah. stopte een van die torretjes, die stopte ermee... dus toen moest die tweede officier worden wakker geschud... <grijg> en moest ze met de tweede die kisten model trimmen... terwijl die BWK met zweet op het hoofd uh, moest proberen... om het torretje weer aan de praat te krijgen... wat net in de approach voor Schiphol weer lukte... Of volgens toch weer uit te vallen naar echt <laughs> drama. Zo blij dat ik dat niet gedaan had. Nee, begrijp ik. Ja. Maar ja, de ik... jongens die konden zich meteen melden bij de ja. bij de RGD. Ja, dat ja, dat lijkt uh, me ook wel, ja. Dat einde van verhaal. niet als bij de Bali. Ik heb ook veel gevlogen. Een hoop dingen meegemaakt. Uh, enorme turbulentie. Ja. Maakt iedereen wel eens mee natuurlijk. Dat was in Amerika. Maar het ergste uh, wat ik in een, met, met, met, uh, een, een, een, in een vliegtuig heb meegemaakt... was uh, een heel klein tochtje van... Ik dacht Kopenhagen naar Amsterdam. En we waren net uh, een kwartier in de lucht of zo. Maar we hadden een enorme knal achterin. Ik denk, oh, oh. En eerst uh, ging, ging, ging, ging die stewardess al uh, uh, triple, triple, triple naar voren. Toen kwam er een uh, co-piloot bij. Uh, heel snel langs je heen om naar achteren te gaan. Weet je wat? Ik denk? oh god, er is een deur open gegaan of zo. Maar ja, je weet het niet. En als de deur eruit vliegt, nou dan. Ja, maar dan merk je het meteen. Heb je ook een probleem ja, natuurlijk. Hè. Ja. ja, ik denk, nou die deur die, die, die zit helemaal niet goed dicht. En die gaat open straks. Ja, ja, en, ja en, en dan zeg je dag. Maar gelukkig was dat niet het geval. Maar je schrikt dan wel enorm. Maar wat was het dan? Ja. Nou, uiteindelijk was er iets, uh, iets met een hendel. Ik weet niet precies wat het was. Maar uh, ze hebben het later ook niet. Nou, dat leggen ze allemaal niet uit. Weet je want ze gaan het niet uitleggen aan passagiers. Maar, uh, ik vloog een keer naar, uh, naar uh, Los Angeles. Met, uh, met Trans geloof ik, of met. Penem M. En. Hem. Hem. en uh, dus op een gegeven moment. Uh, uh, boven Lockerbie, ongeveer, daar. Hm. Een beetje die hoogte. Uh, ja. ja, Lockerbie. Ja. Hoorde ik een klap, jongen. Kijk uit het raam. Stond er een motor in brand. En uh, als er motor in brand, motoren in brand staan van een vliegtuig. Het uh, geeft dat nooit heel veel hoop, nee. vind ik. Nou, ja, ja. <laughs> het is niet heel erg dat je denkt van... oh, dat komt wel goed. Als er vier motoren is en die andere drie doen het nog... dan maakt het niet zo nou, uit. Nou, dat was ook zo. Maar, en Jacqueline, die zei van, uh, mijn vrouw, zei toen van... Uh, ja, nou ja, als het onze tijd is, is het onze oh, tijd. Oh, ja, ja. Maakt het nou uit? Ik zei, ja, als het de pilootse tijd is, is het ook mijn ja, tijd. Toch ja. En bedankt. Ja. En, uh, dus uiteindelijk... Uh, um, maar dat, dat is een knal, jongen. Dat is ja. niet normaal. En ja, op een ja, gegeven ja. moment zetten ze dan de brandstof uit. Die, uh -huh. En dan zie je zo die hele flap in die motor slaap. Heel hard. Wap! Uh -huh. En dan zeg je, nou joh, mijn hart zat in mijn oren. En op een gegeven moment uh, hebben ze het uh, later nog een keer... Uh, anderhalf uur daarna nog een keer geprobeerd om te starten. Dus weer hetzelfde uh, uh, verhaal. Denk ik denk godverdoen, godverdomme, ja, straks flikkert die motor eraf, weet je wel. Want ja, dan ben je toch verder van huis. Ja. En, denk ik. Ja. En, en uiteindelijk zijn we gestopt in uh, New York. En uh, uh, zijn we een nieuw uh, ander toestel gekregen. <laughs> nou, Ach, je schrik je, ja. je helemaal. Ja, je succes. Nee, inderdaad. Nee, ik nog één klein dingetje over vliegtuig. Ik heb uh, Parijs-Dakker een paar keer gedaan. En één keer, dan vloog je altijd in die, die kleine Russische toestellen. Daar zat je gewoon niet lekker in, weet je wel. Maar goed, het was... Een hele goede piloot. En uh, op een gegeven moment uh, we stijgen op. En het uh, ja, was al duidelijk dat we heel laag vlogen. En uh, op een gegeven moment, nou die piloot van uh, Ladies and Gentlemen, die, uh, nou ja uiteindelijk uh, was het zo dat de, de, de, het landingsgestel, dat ging niet naar binnen. <laughs> oh. ja En dan, mogen ze, dan kunnen ze toch bijna niet, omdat ze dan veel meer brandstof verbruiken ja. als ze hoger gaan. Ja. Dus hij bleef heel laag vliegen. Dat was natuurlijk heel raar. Je zag uh, een paar honderd meter onder je uh, en dat ding maar vliegen, weet je wel. En één keer met um, hetzelfde toestel trouwens. En, en, uh, dat was ergens in... Uh, ook in Mali, geloof ik, bij uh, Tim Buktu in de buurt. En, um, ging jij naar Tim ik, ben, ik, ben, uh, <lacht> ik ging ertoe, toe, ja. Ja, ik ging er Maar in ieder geval, uh, dat toestel moet bijge, uh, bijgevuld worden... met, met, met uh, kerosine of benzine, weet ik veel. En op een gegeven moment zagen we die, die uh, uh, piloot... Die, die stond daarbij en die begon... Op een gegeven moment haalde een, een, een ding eruit en hij, hij, hij spuugde daarin. En wij laten vragen, waar, waarom denk je dat nou? Hij zei, nou, als het gaat verkleuren... als, als ik erin spuug, dan weet ik dat het geen, goed, geen goede muziek <laughs> is. <laughs> maar dat was het dus wel. Maar ja, Dat soort ja, dingen ja. Maak, maak je om mee. Ja, leuke dingen. Muziekje. Ja, ja. Muziekje. Ja, ja, uh, zullen we dan, uh, dan uh, even dat uh, K-nummer van mij er even tussendoor oh, ja, doen? Ja, Want het uh, uh, is inmiddels uh, uh, uh, tien over half twaalf geworden. Dus laten we dat dan maar eerst even doen. Meester, Japs, kutnummer. I'll yeah. yeah. you go Nou, no, nou, ja. Was, uh, ja, je zegt wel eens... Een uh, kutnummer, maar het, ik. vindt... Nee, ik vond het wel aardig nummers, hoor. Uh, dat is het ook uh, uh, ja. zeker. Ik, ik, uh, heb hier, ik heb hier zelfs gedanst. Heb ja. je dat? Ja, ik oh, heb uh, nog wel een beetje gedanst. rondje Hoe oh, was je net nou. hier op de... Nou, op nou, op ik, uh, de ik, mocht, ik mocht hem als uh, primeur uh, draaien op nee. donderdag. No. Ja, want het, de, de single is uh, pas een dag later uh, te horen op uh, alle streamingsdiensten en noem maar. maar Maar mag ik je wat vragen, Ja. ja. Wat is nou het voordeel van een primeur krijgen? Nou ja, het is altijd Dat je het leuk. Is leuk als je, als je, je, je, je, je toch een van de eerste de, mensen bent... De, de, ik zal niet altijd poch over primeurs of wat dan ook... Maar ik vind het altijd wel leuk als je ja, nieuwe muziek in je uitzending neemt. Maar laten. Waar, waarom? waarom? Wat, wat maakt het uit of iemand ah, het anders iets geleid heeft? Het maakt niet. Nee, dat maakt op zich ik niet heb deze, te uit. Ik heb deze uh, discussie regelmatig met uh, uh, Frits Spits. Ach, U kent hem wel gehad. Frits Spitz. En die was helemaal. Is Spitz uh, uh, vonden ook? Oh? In, in idolaat van het feit dat, dat hij uh, als eerste iets moet hebben. En ik, ik ja, begreep uh, daar uh, helemaal niks nee, van. Nou ja, goed. Nou, andere, ja. andere uh, stations. Die die moeten dan zeggen van... Uh, zoals eerder al te horen geweest in het programma van Frits Spits. Ja, nee, ja, ja wat ja, maakt ja, het nou uit? Ja. Nou, het is alleen maar ik denk, wat zegt, denk je dat er één luisteraar is die denkt oh, ik ga naar Frits Spits luisteren. Dan hoor ik als eerste de allerbeste... Ja, ik wel. Nee. nee, ik wil <lacht> er helemaal nee. niks van. <lacht> Nou, mag ik er ook nog even wat over vertellen? Want, want uh, nou, er zit ook kort, nog een misschien. stukje inhoud uh, bij. Want, heel kort. Want het uh, gaat over de worsteling Haal met een kort. eetstoornis. Daarom heeft zij ook uh, mm. dit uh, stuk uh, geschreven. Daar zit eigenlijk van alles in. Want het gaat namelijk ook over de muziekindustrie. En over de manier waarop vrouwen soms ook behandeld worden. Uh, is het niet bij een Grand Prix van Oostenrijk. Dan gebeurt het hier wel uh, in de muziekindustrie. En daar uh, heeft zij eigenlijk ook het een en ander over gezegd. En gesteld in deze zin metropolis, mensen. Dus de Mira, heet zij. He, he. Nou, nou nee, dat oraal toch? Hallo? Ja, ja, ja. Kun je ja, nog één keer Ja? ja hij doet het al nee, niet Nee, nee, allemaal, ik, heb, ik, heb hem, ik, heb hem, ik had hem even uitstaan, sorry. Nee, ja? maar, niet ja. Ja. Wat wil je zeggen? Nee, niet, het is al te laat, te veel gebeurd. Ja. <laughs> ja. Hij zat op dat ding te komen. Jongens, te jongen, ja, sorry, nee, nee, nee, nee ik zie het ook in ineens. Ik zit hier op RTL Nieuws te kijken en ik heb goed bericht, Frank. Wat dan? Wel of geen BH dragen, het is nergens voor nodig is nergens nou, we zijn eruit. We zijn eruit. Ik ga iets, we eerder, ik ga iets eerder weg, jongens. Oh ja. <laughs> dus het is helemaal niet nodig. Nou, Ach, we vroegen dus... het aan de uh, borstwisseltherapeut Leen Steewaert. En er wordt gezegd dat je borsten gaan hangen zonder BH, Maar dat is helemaal niet waar. Niet? Nee. Nee. Nee. nee. Er bestaan allerlei soorten en maten. En dan komen steeds weer gebruikvriendelijk uh, lingerie bij uh. En nog altijd dragen vrouwen een BH om een borst te ondersteunen. Maar dat is helemaal niet nodig. Nou, er, is een, er is namelijk een boek, die heeft de auteur geschreven over borsten. En die legt het uit. Ach. Ja, maar mag ik dan toch even, zonder expert te zijn, hè? laat dat duidelijk. Mm -hmm. Een kleine kanttekening plaatsen, geven. Ja, Frank. Nou, het is misschien ook voor een deel een optisch verhaal. Optisch, optisch. wel. Toch? Ja, optisch heb gelijk. Is, je, je kan dus, zeg maar, als er geen BH gedragen wordt en ze hebben... Kupje G. Dan hangen ze net boven de knie schrijft. <lacht> en willen we dat zien, G? Nee, Frank. Dat willen wij niet zien. We zijn eruit. Het heeft wel een functie. Zij het optisch. Goed zo. Mooi nou, dan. ik ben blij dat we gewoon hier weer uit zijn. <lacht> maar nu we het toch over dit soort zaken hebben. Weet je waarom zoenen gezond is? Nou. Ik zit er net heel stuk over te lezen. <lacht> nou, waarom de, de mensen zoenen. Dat staat niet vast. Maar goed, een van de theorieën is dat uh, moeders voorgekoud, gaat heel ver terug dit, voorgekoud voedsel aan hun baby's gaven. Oh. En eh, aannemelijker is eigenlijk, hebben ze nu bedacht... dat zoenen onderdeel is van een verleidingsspel. Dat klinkt ook zeker aannemelijker. En dat geldt natuurlijk meer voor mannen. Die zoenen daarom ook natter, hoor je net, dan Heel goed, dit gegeven, verzorgt hier de geluiden En speeksel bevat namelijk kerstops daarom. Nee. En dat is een geslachtshormoon dat via zoenen overgebracht wordt in de mond van een vrouw. En het werkt eh, lustopwekkend. Lust nou, dat is mooi, En een andere theorie, want er zijn ja. verschillende theorieën, dat, dat is wetenschap natuurlijk: eh, dat zoenen goed is voor je weerstand. Hmm. Meer Grotere komt? biodiversiteit in de mond houdt <laughs> onwelkome indringers buiten. zo, zoenen resulteert in de overdracht van 1 miljard. Ja, luister even, als weet je het weer niet, die trakste vragen worden gesteld. 1 miljard bacteriën van de ene mond naar de andere. Samen met 0,7 milligram eiwit, 0,45 milligram zout. 0,7 milligram vet en. Nou, wat een ellend allemaal. Maar goed, jongens, ik zou gewoon zeggen... allemaal naar huis, hup, zoenen heen. Het is goed Goede. voor de Ik heb nog wat nieuws, jongens. Oh, zwaai op. Zandvoort Car Art. Want er is van 12.08 tot en met 4.09. Dus van 12 augustus tot en met 4 september. Dus buiten op het Venemaatplein... en het Zandvoort Museum en in het raadhuis... is er Car Art uh, Kunst rond en op auto's. Ja, leuk, hè? Dus oh. het is hartstikke leuk. Ja. En, uh, nou, De Venemaatplein buiten tentoonstelling... met grote objecten... En het stand op het Museum, diverse stukken car art. En uh, in de zalen van het museum. Geopend van woensdag tot en met zondag, van 11 tot 5. En in het raadhuis, een pop-up museum van vrijdag tot en met zondag, 12.30 tot 16.30. Vanaf 12 augustus tot en met. Nou, dat is misschien wel Leuk, een aardig om te zien. ik heb over car art gesproken. Around Gordijn, kijk maar eens op internet naar die naam. Ja? Dat is een uh, artiest. Ooit in zijn studietijd uh, woonde die in, studie in Amerika. Maar die maakt echt. Waanzin, vind ik, ...waanzinnige tafreelen met auto's. Oh ja? Oud-Franse dorpjes met uh, pompstations... ...een beetje triviale acties allemaal... Maar, ...maar wel situaties die je zeker vandaag de dag... ...praktisch niet meer bij elkaar ziet. Maar mm. die, die heeft prachtige dingen. Ik heb ook een originele Aran Gordijn hangen. Uh, ...die ik Leuk. tot mijn gehoord vind. Even over die auto's, uh, Ger. Ja? Ik heb hier ook nog wat over auto's. Want er schijnt ook een bisschop uh, te zijn... ...die water over auto's heen zwiept... En daar zou je bij denken dat de kerk aan een car wash is begonnen. Maar niets is minder waar. Want bij de Laurentiuskerk in Voorschoten konden mensen met vakantieplannen hun voertuig laten zegenen voor een goede reis. Dus Dat, ja, dat gebeurt uh, gebeurde, ja, ja, nog meer hoor. Ja. Ja, uh, dus de heilige Christoffel van uh, Lisi. die wordt hier ook in uh, genoemd. Hij is de patroonheilige van de reizigers. Ja. En of het he echt helpt is maar de vraag. Uh, maar goed, uh, een van de mensen zei... nee, ik ga mijn autoverzekering niet stoppen... omdat hij nu gezegend is, uh, zo zegt een bestuurster. Maar ik denk dat het zowaar misschien ook helemaal niet zo slecht zou zijn... om een kleine zegening tijdens de Grand Prix van Nederland uh, uit te gaan voeren... voor al die Formule 1-auto's die uh, toch uh, aan de start staan. Toch? Of niet? Nee, heel uh, is in, ja. nou. is in Amerika ook, toch? Uh, Indianapolis. Is dat zo? In Indianapolis. Hm. Ja, Indianapolis zit er ook een... Ja, ja. Ja. Gebeurt het, ja. Gentlemen, start your engines met een pak water over je heen Ja, daarvoor nog. Miles away. Miles away! Ja, ja, ja. Absoluut. <laughs> Lekker ja, ja maar ja, kleine Donna. Kleine ja. Jongens, de top 10. Ja, gaan we doen. De top 10. De top 10 vandaag gaat over... Nou ja, we, we gaan elke dag naar het strand. Althans, veel van ons. En, en, uh, hoe, hoe vind je de kwaliteit van ons strand? Nou, ik zie al de blauwe vlaggen wapperen. Maar die wapperen er al jaren. Maar, uh, nee, nee, dat heeft even niks op. mee te maken. Oh, dan heb je een <laughs> mooi strand, hoor. Maar vind jij het strand schoon en uh, uh, netjes? En, uh, nou, dat kan beter volgens mij. Hoor. Ja, dat kan beter. Ja, zeker. Zit er het zit net nog. zo in ons hand. Ja, zit jij hetzelfde in? En Jaap? Nou, ik, uh, vind, ik, laat ik het anders zeggen. Ik kijk er een beetje enigszins neutraal naar. Maar wat er gedaan wordt om bijvoorbeeld uh, dat allemaal een nou, beetje onder ja, de aandacht kort. te houden, vind ik dan alleen maar kijk, prima. vroeger gingen ja. de stoelenjongens, na hun dienst, gingen ze nog uh, strand schoonmaken. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja. Uh, strand Harken zelfs. Nou, Harken vind ik een ja, beetje overdreven. zeker weten. Maar, uh, uh, uh, maar dat gebeurt tegenwoordig ook niet meer. Nee, nee. Ja. Nou, ik heb hier de top 10 van de vuilste stranden ter wereld. Nou, Zandvoort op 10 of niet? Nee. Oh. Nou, ik kan je één ding vertellen. Zandvoort staat er niet bij. Hoort dat er niet bij. Kijk. Dus dat is lekker. Okay. Dat hebben we in ieder geval mee. Ja, goed nieuws. Dat, is, dat is goed nieuws. Op 10 is uh, een strand in Jata Japan. Een Nakoso Beach. Ah, ba. Dat is van gehoord? Nee. Nee, ik had gehoord. Hoor. Uh, nou, het, is gewoon, uh, het lijkt uh, alvast duidelijk. <coughs> het is gekozen. Nucleaire installatie in de stad werden afgebroken, waarin een, een radioactief materiaal vrijkwam vrij op de nabijgelegen stranden. Nou, dan weet je het al. Nou, op 9, uh, nou, dat is niet zo ver hier vandaan, dat is de Blackpool Beaches van, uh, in Engeland. Blackpool is uh, een van de meest populaire strandplaatsen ja, uh, in uh, ja. het Verenigd Koninkrijk. Mo mooie kampenij. pier hebben ze daar ook. Mooie pier hebben ze ja. daar. En er zijn uh, jaarlijks meer dan 6 miljoen bezoekers per jaar. Naast uh, ja. Ah, ja? Ja, ja, ja. Het is ronduit ontoegankelijk gemaakt. De meeste bezoekers van deze stranden zijn jonge, feestvierende, enthousiaste dingen. Oh, ja, ja, ja. Die hier... natuurlijk de hele pestpokken zo achterlaten. Uh, ruim ook ja, ruim op die ja. ja. Dat hier ook, ja. Ja. Ja. ja. Op acht uh, Ripples Bay in Hongkong. Ja. Maar we zijn... Hallo? We hebben het telefoon, volgens mij. Ja. Jij wil je ogenblikkelijk ophangen. We zitten midden in de top. Er was weer iemand die uh, dacht dat we gewoon studioloos waren. En zijn met een uitzending bezig. Dus ik heb die man weer gewoon eigenlijk weer gezegd en bedankt. Dus we gaan weer gewoon verder met de top 10. Recools ja. Bay. Ja. Nou, Ripples Bay in Hongkong is een, een, een luxe uitje waar je voor grof geld voor zou betalen. En kom je dichterbij, zul je zien dat je bedrogen wordt. Want de kustlijn is bedekt met exclusieve hotels en luxe condominiums. En het strand tegenovergestelde. Afvloeiend water van de nabijgelegen bouwterreinen maakt het water vuil. En bevordert de groei van algen die op hun beurt het water doen stinken. Ja, dat bedankt. Is nou, leuk. Op uh, zeven jongens. Dat is in Bali. en uh, Ik weet niet of je wel eens in Bali nee, bent ik ben geweest. Bali ik ben er ook geweest. nog nooit geweest. Uh, Seminyak Beach. En, uh, nou, dat is natuurlijk ook... Uh, een strand met heel veel... Uh, um, uh, <coughs> mensen die daar komen. Jongeren die daar komen. En... Uh, en het is, de omgeving is vervuild door landbouwafval, industrieel afval... rioolwater en zelfs afval uit stedelijke omgevingen. Gezellig. Hoor. Meststoffen, nou, ik, hoef, ik, ik denk niet dat wij erheen gaan. Nee, nee, die slaan nee. we over dan. En uh, op zes, uh, wat, wat me verbaast is, Port Philips Bay in Australië... En Australië staat toch wel schoon, redelijk ja, bekend zeker, als, een, als een schoon en, en leuk land. Maar, waar, waar, waar, waar zit dat dan? Die, uh, dat zit, uh, dat het nee, het is uh, uh, West-Australië, Oost-Australië. Uh, uh, uh, West Oost rustig, rustig. Ja? Noord, <laughs> Zuid? Eh? Nou ja, er, nou, ergens. In ergens. In Bij er, Victoria. In Victoria. Victoria. Nou, Victoria. Victoria is. Ja, uh, ja. Meer dan 100 jaar geleden, toen de streek drastisch veranderd werd uh, voor de ontwikkeling. werden er 300 plus afvoerkanalen aangelegd die in de baai liepen. Oké. Okay. Ja, dan weet je het al. Een grote stront. verververend. Strontverververend. Ja, uh, stond, ja strontverververend is het. Hé, <laughs> hey, op 5 uh, Donahue State Beach in Californië. En. Uh, ja, dat is uh, geliefd uh, bij de service over de hele wereld. En jammer genoeg is de State Beach uh, niet meer de attractie die het ooit was. Tot voor kort werd dit strand beschouwd als de so Call Service Beach. Maar een aantal redenen uh, is, het, uh, is het meer een gevaar geworden door, uh, door de vervuiling. Jammer. En, uh, ja. en dat is, ja, ik vind het leuk, een muziekje erachter. Okay, Heb ik wel wat ja, mee. Dat is uh, deze. Nou, niet zo Fame, hard hoor, nou. La Playa. Ja, prima. <laughs> Op 4 uh, uh, in China. Vuurkanker. Tjurum. Pinja. Bye. Ja. Sambaba. Sambaba. Nou, daar dus. En uh, ja, we weten allemaal hoe overbevolkt China is. Dus je kan, uh, je kan wel in de gaten houden. Uh, um, uh, wat een puinhoop het kan worden. Nou, er kan is ongeveer is er één toiletgebouw voor elke 10.000 mensen. Oh. Dat ja, dat gebeurt dat de mensen in het water gaan kakken. Nou, dat is een soms ook, hoor. Eén, één, um, de, water. Ja. de laatste drie. Ja, de laatste drie. Marunda B in Indonesië. Dat is een, een strand wat je kan, meer dan een kilometer afstand kunt ruiken. Hans is er een heel erg van onder de indruk. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En uh, nou ja, het is uh, olie en, en, en afval. En uh, nou, allemaal smeerlapperij. Of twee, de Dominicaanse Republiek, Hi and the Beach, Hei na Beach, Hei Beach, Hei na Beach, ja. Uh, en uh, nou, dat is ook uh, concentratie lood en. en uh, Lotermaat uh, de, de Afkomstig yes. van de illegale fabriek voor autobatterijen. Het lood heeft wel eens schade toegebracht aan het strand. maar ook de mensen die in, het, uh, in, de, in, de, in de plaats zelf wonen. En het is uh, de Dominicaanse Tjernobyl-siegel. Ja, staan. het Dominicaanse Chernobyl. nummer 1. zullen, zullen wij doen. Uh, nee, ja, nee, nee ja, ga dan je door. Dan lekker over ja, nee. hoor. Gooi <laughs> in India. <laughs> Dames en heren, u kent het wel. Nou ja, is uh, waarschijnlijk wordt dat de grootste, uh, de grootste land... met de meeste inwoners ter wereld. Ja. In plaats van China. Dus die hebben China al bijna ingehaald. En daar heb je de tien vuilste stranden. Nou, dit, dat, dat is uh, duizenden gebroken glazen flessen rioolwater... uit omliggende ontwikkelingsgebieden. Brandend plastic. Afspoelings van de mijngebouwen, Afval van hotels in de buurt. Hebben er een, een zootje van gemaakt. Nou, ja, Nou, het gaat ook... Die Vlamousale Playa die je op de achtergrond hoort... gaat ook over veiligheid in de, op het strand, hè? Heel goed, Vlamoessale Playa. <lacht> goed. Dus nou, dat was hem, jongens. Ach, ja. Dankjewel, Gerrit. Zullen we en, een, en, een klein banglijf. stukje er nog even eroverheen gooien? Dat kunnen we wel doen, hè? Tot aan het nieuws. Volgende ja. keer, volgende week, komen we weer met een, met een hele leuke, mooie top 10... Ja. die ons alles zo boeit en zo, ja. zo altijd Altijds weer... Boeit. Boeit. Gezellig <laughs> ook. het uur uit Ja. ja. lood. Doei! Dag. Dag, Doei! Dag.